9 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Banken en verzekeraars gaan mensen financieel helpen bij het verduurzamen van hun huis. Dat hebben ze afgesproken tijdens een expeditie op de Noordpool. Gisteravond laat kwamen de deelnemers terug naar Nederland. Topmensen uit de financiële sector waren de afgelopen week op expeditie bij Spitsbergen. Het doel van die reis was om oplossingen te bedenken die Nederland sneller duurzaam moeten maken. De extra miljoenen die het Nederlands Forensisch Instituut heeft gekregen... om het onderzoek op pijl te brengen, zijn alweer bijna op. De organisatie had 3 miljoen euro extra van het kabinet ontvangen... om externe deskundigen in te zetten. Maar minister Grapperhaus zegt dat het geld in mei al op zal zijn. De minister waarschuwt dat de politie en justitie... scherper moeten kiezen wat ze onderzocht willen hebben... omdat door het geld en capaciteitsgebrek niet alles onderzocht kan worden.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 In het noordwesten van Peru zijn de resten opgegraven van zeker 140 kinderen. De resten werden ontdekt door spelende kinderen... en lagen bij een duizenden jaren oude tempel. Het zijn resten van kinderen tussen de 5 en 14 jaar oud. Ze zijn waarschijnlijk rond 1450 geofferd door de Chimu. Dat is een volk dat de voorlopers waren van de Inca's. Vanwege het noodweer dat het land toen teisterde. Het gaat om een van de grootste kinderoffers die ooit zijn ontdekt. Het weer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 NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. In een, een minuut over negen, welkom terug bij Nieuwsweekend. Uh, we beginnen namelijk met Kees Boman. Die vragen we altijd wat hij niet gaat doen, maar je hebt een ander plan, hè? Ja, nou ja, ik zou me voor kunnen stellen dat een luisteraar denkt... nou, hij gaat het toch alsjeblieft niet weer over die dividendbelasting hebben. <laughs> maar ja, uh, dat is wel de aanleiding om uh, dit uh, kabinet Rutte 3 te evalueren... het afgelopen half jaar. Dus ik ga het er wel even over hebben, maar ik kijk terug... en. Uh, en vooruit. Ik doe iets niet en ik doe iets wel. Een recensie. Zo is het. Oké. Okay. Goed, uh, na de recensie van Kees... Uh, gaan we het uh, hebben over de opmerkelijke verklaring van de ETA... om zichzelf op te gaan heffen. Om half tien verklaren we de lichaamstaal van Macron en Trump... aan het einde van dit uur. Breekt dan nog Marie de Geij-Vortman een lans... voor meer beminnelijkheid in de top van het bedrijfsleven. Goed, maar u hoort hem al, commentator... Op 26 oktober 2017 stond het derde kabinet Rutte met koning Willem-Alexander op het Bordes. Vandaag dus een half jaar uh, geleden. Uh, ja, uh, Kees, je zei het al, ik ga het eens eventjes uh, terugblikken. Zullen we die ingrediënten van de recensie als leidraad nemen? Eerst even over de titel, het motto. Dat blijft niet echt hangen, hè? we moesten het zelfs nog even opzoeken. Wat was het ook alweer? Uh, ja, zeg het maar. Vertrouwen in de toekomst. Ja, precies. Nou, het woord vertrouwen is natuurlijk wel het heikele woord. En uh, het vorige, dat heb ik ook nog maar even bijgepakt... van het vorige kabinet, Rutte Twee was bruggeslaan. En het oh. eerste, dat ben ik alweer vergeten... maar in al die inleidingen uh, staat steeds problemen oplossen... en het samen doen. En dat samen doen, dat is natuurlijk in deze tijd wel nodig... want we leven in een uh, uh, uh, ja, volstrekt verbrokkeld landschap... Uh, dit kabinet, Rutte III, dat, uh, ja, dat hangt eigenlijk uh, maar een heel klein beetje. Of hangt eigenlijk steeds over de ravijn, omdat ze een hele kleine meerderheid hebben. Ook in de, in de Eerste Kamer. Maar ja, het is toch uh, naar wat we de afgelopen week gezien hebben. En ja, daar komt toch wel het woord uh, dividendbelasting. <lacht> het is niet anders. Daar is toch wel iets uh, zichtbaar geworden. Uh, Rutte zei het zelf tijdens dat uh, lange debat van tien uur. Ik ben nu nog aan het bijkomen. Die zei. Uh, dat het een hele complexe formatie was geweest. En eh, ik leg het accent op hele. En hij legde ook het accent op hele en complexe. Met andere woorden, het was heel moeizaam. Het was ook uiteindelijk de langste formatie ooit. En eh, na de Tweede Wereldoorlog eh, gemakshalve zeg ik dat er maar bij. En eh, ja, een coalitie van vier partijen. Het is allemaal niet zo makkelijk. Maar Rutte is eh, immer opgewekt. Is niet een, eh, een probleemzoeker in principe, maar een probleem... Oplossen. Er wordt wel eens, uh, ook door ons politieke journalisten... Uh, gezocht naar wie hij echt is. Dat is een lastig vraagstuk. Maar wie hij politiek is, is ook moeilijk. Behalve dan uh, dat hij niet echt heel links is, maar ook niet echt heel rechts. Hij is eigenlijk een pragmaticus. En hij is een liberaal, dat wel. Maar hij uh, is eventueel wel in staat om zijn mening bij te draaien. En komt met veel weg. En komt met veel weg. En dat heeft mij de afgelopen week, en ik zat ook bij dat debat, doen denken: ja, er is een moment waarop elke politieke leider, hoe die ook in elkaar ziet. Hoe vrolijk of hoe ingetogen hij of zij ook mogen zijn. Dan komt het moment dat het trucje, laat ik het zo maar noemen. Hè, de eigenschap die je hebt waarmee je succesvol bent en was. Dat dat op een gegeven moment niet meer werkt. Wat is dat? Trucje? En dat trucje is uh, eigenlijk je er verbaal altijd weten uit praten. En dat kan hij heel erg goed. Hij is niet voor niks, ook vroeger bij de JOVD, eh, prijswaardig geweest in eh, debatwedstrijden. Hij kan eh, heel goed praten. Niet zo als je dat wel eens bij eh, CDA's zegt, hè, er omheen praten. Of eh, de mond vol met meel. Of eh, zo glad als een aal. Hè, wat wel zo van... Hij geeft meestal namelijk wel antwoord op de vraag die hem gesteld wordt. Ja, hij geeft ook soms ook wel toe. Hè, het toegeven van een uh, fout dat het is ook heel handig in de politiek. Je kan het ook meeveren met de aanval noemen. Als je dat doet, dan zegt iedereen... nou ja, goed, het is niet goed en het is misschien wel dom. Maar oké, okay, eh, zand erover, volgende keer beter. Maar er is... Eh Heel veel zand uh, uh, voorbijgereden op het Binnenhof de afgelopen jaren. En niet alleen in dit kabinet, uh, maar ook wel in vorige kabinetten. Maar in dit kabinet uh, is het echt wel erg veel in een, uh, in een half jaar. En mij uh, uh, is toch het meest bijgebleven dat hij de fout die hij noemde van dat uh, memorabele debat van de afgelopen week, noemde niet dat hij, uh, uh, dat hij open was geweest, maar dat hij uh, of de, de fout dat hij iets stil had gehouden, maar de fout dat hij open was geweest. Hij zei, ja, ik had over een stuk geen, uh, geen herinnering. En uh, daarna zei hij, ja, dat had ik eigenlijk nooit moeten zeggen. Ik zeg er helemaal niks over. Die stukken waar u ook naar vraagt, dat is gewoon niet relevant. Dus ik hou de deksel op, uh, op de pot. En uh, ja, het, uh, het werkt niet meer. En je ziet dat ook aan de mensen om hem heen. En dat zijn natuurlijk in eerste instantie de, vier, uh, of de drie andere coalitiepartijen... maar natuurlijk ook in zijn eigen partij. Als op een gegeven moment een politiek leider... die afhankelijk is van steun in dit tijdsgevricht per definitie... Hè, met zo'n kleine politieke meerderheid en in zo'n verbrokkeld landschap... zien dat zo'n leider beschadigd raakt... en ik ben zelf ook verbaasd aan alle kritieken in de kranten... De, de politieke journalistiek en de publieke opinie is vrij vernietigend... ook nu nog over wat er afgelopen week is gebeurd... Dan denkt men, nou, er is hier sprake van iemand die patiënt wordt. En misschien wel ernstig ziek. En er is één kenmerk bij ernstige ziektes. Die kunnen besmettelijk zijn en dan moet je uit de buurt blijven. En dat gevaar kan zomaar ontstaan, ook met die andere coalitiepartij. Dat ze denken, nou, hij zoekt het maar in zijn eentje uit. Wij laten hem dat zelf allemaal maar oplossen. Problemen maken, dat gaan wij niet voor hem oplossen. Dat moet hij zelf doen en wij willen daar niet mee besmet worden. Er is een aantal sleutelmomenten, Kees. Misschien kunnen we er even naar luisteren. Ja. Om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken niet te belasten, zie ik geen andere optie dan vandaag mijn ontslag aan te bieden aan zijn majesteit, de koning. Ik doe dat met spijt in maat. Maar in de volle overtuiging dat Nederland... De minister van buitenlandse zaken verdient... excuus... die boven elke twijfel verheven is. Donderdag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer... voor de afschaffing van het correctief raadgevend referendum. De minderheid verwoordde het ongeveer zo. Voorzitter, ik draag vandaag mijn begrafenispak. Hans van Milo wordt vandaag pas echt begraven. Vandaag is een zwarte dag voor de democratie. Alleen Oost-Duitsland in de DDR-tijd... maakte eerder deze antidemocratische democratische omzwaai. Daar zit ze. Dat is de minister. De slijtmoordenaar van de democratie. We hebben besloten om stapsgewijs over te gaan... tot een volledige beëindiging van de gaswinning in Groningen. Uh, de winning uh, van 12 miljard kuub die we eerder hebben, toe hebben besloten... is een tussenstand. Uh, eindstation is nul, uh, waarbij we uh, om... Uh, uh, voorwaardelijk kiezen voor uh, veiligheid, uh, voorop... Nou, dat was uh, duidelijk, hè? Is Heilstraat, referendum en het gas? Ja, het is eigenlijk toch wel weer sneu als je het zo hoort... dat zo'n uh, ambitieus begonnen minister van uh, Buitenlandse Zaken... met een snik Sneak, in de stem ja. moet erkennen dat hij uh, heeft gelogen... en uh, naar ander werk uh, moet uitzien. Maar goed... Uh, maar zo populair was hij al niet toen hij minister werd er uiteindelijk? Kreeg. Nee, dat niet, maar hij deed het op zich uh, wel goed. Maar ik ga hem niet meer recenseren, want nee, heel uh, de, verstandig. de reden daarvoor is, uh, is voorbij. Maar het is is natuurlijk wel een kras op, uh, op zo'n kabinet. En ja. het is een, een keuze, ook in het bijzonder natuurlijk... Van, uh, van Rutte geweest als partijleider van de VVD. En het was zijn, uh, toch wel zijn adjudant. Want Rutte is wel iemand die altijd in die kabinetten... Uh, iemand bij zich wil hebben waar hij echt steun aan heeft. Hè, bij voorkeur uit zijn eigen partij. ja En het tweede moment wat je natuurlijk toch in zo'n recensie moet meenemen... is uh, uiteraard die wet op die inlichtingen en veiligheidsdiensten. En dat gehannes daarover en wel of geen met als gevolg dat er wel een referendum kwam en daarna een heel raar vreemd spoedwetje is ingediend wat nog in de Eerste Kamer behandeld moet worden om het referendum maar helemaal af te schaffen wat met name in D66 kring heel gek loopt. Maar er is natuurlijk ook iets positiefs te zeggen voor een deel. Er is natuurlijk ook een heel opmerkelijk besluit genomen namelijk stoppen met het gas winnen en dan weliswaar pas in 2030. Maar dat was nogal een kras besluit. En ik zat ook bij die persconferentie toen hij dat bekendmaakte en was vrij verbaasd. En er werd gevraagd van hoe zit het dan met het geld? En er zit 50 Doe miljoen. Doet er niet dat, toe. Dat maakt dan niet nee. uit. Het gaat meer om de veiligheid van de Groningers. Nou, inmiddels heeft hij dat wel een beetje genuanceerd. Dat was ook een vrij gemakkelijk verbale tour de force. En een uh, historisch uh, uh, besluit, mag ik wel zeggen. Maar dat speelt zich nog wel de komende maanden en jaren verder af. En of het er allemaal wel helemaal in dat jaartal van komt, is ook nog een punt. Maar dat, is een, dat laatste is natuurlijk een krasbesluit. Maar uh, dit kabinet uh, heeft, het, uh, heeft het lastig. En er zijn uh, twee dingen nog die uh, ik even wil benadrukken. Het eerste is, als een leider in problemen komt... en om zich heen kijkt, dan uh, kan hij soms geen steun meer zien. Hè? Iedereen keert de rug naar iemand. Nou, Ik zou zeggen, let de komende weken is op uh, Pechtel, op D66... ook in het kader van het referendum weet je, in de Eerste Kamer... Uh, let is vooral op het CDA. Buma, dat is niet een hele grote uh, huisvriend van uh, Mark Rutte. Maar het CDA speelt een eigen koers. CDA is altijd politiek heel slim. Een echte machtspartij. Als zij zien dat er ergens anders stront aan de knikker is... Uh, willen zij daar niet mee uh, uh, in aanraking komen. En denken, nou zoek het maar uit. Dus ik zou zeggen, let de komende tijd heel erg op Buma. De ChristenUnie is een heel uh, positief meewerkende uh, partij. Maar als die merken dat de twee anderen een beetje de rug... Keren, dan gaan zij niet opeens uh, de premier redden. Want wat gaat er de komende maanden spelen? Allemaal lastige vraagstukken. Inderdaad, dat referendum, spoedwetje afschaffen. Gaat dat nou wel of niet door? Um, maar we krijgen uh, zaken als het AOW-dossier levensgroot dossier wat minister Koolmees van D66 moet oplossen. Groot vraagstuk, is allemaal nog niet opgelost. De vakbeweging, die is de messen aan het slijpen. Nou ja, sommige mensen denken misschien thuis... hé, hey, bestaat die vakbeweging nog? Maar toch, het is wel een dingetje. Uh, dus de relatie met de sociale partners. Uh, maar vooral ook het onderwerp Europa richting Europese verkiezingen. Volgend jaar, wat zei Rutte altijd? Uh, ja, uitbreiden, dat moeten we nu maar even niet doen. Wat is er een paar weken geleden besloten? Er moeten een paar nieuwe landen bij in de balk kan, leg dat maar eens uit. Meer geld naar Europa, daar gaan we niet doen, zei Rutte. Ik was bij het debat laatst, toen was hij in de tweede termijn gewaarschuwd, zeg nou niet helemaal dat het niet gaat gebeuren, maar nu lanceer dat een beetje. En toen zei hij inderdaad, nou, als het aan mij ligt, maar het gaat natuurlijk wel gebeuren, er gaat wel meer geld naar uh, Europa straks om uh, die club overeind te houden. Met andere woorden, mijn vraag is, uh, hoe lang gaat dat uh, nog goed, hoe lang vinden wij Rutte nog een goede minister-president? Hij is sociaal, hij is uh, amabel. hij ziet je staan. Hij was gisteren op de boot in Amsterdam, lachend en vrolijk. We kunnen de foto's in de Telegraaf vandaag zien. Um, maar uh, politiek is iets anders en soms uh, vergaat ook een politicus het lachen. En ik ben benieuwd hoe het loopt. Ik ga niet aankondigen, de dagen zijn geteld van het kabinet. Heb ik ook ooit, ooit uh, ook wel eens gedaan. En meestal zijn dat de kabinetten die het langste <tus> zitten. Uh, ik heb er ook geen enkel belang bij, bij lang zitten of kort zitten. Maar uh, dit kabinet gaat het nog heel lastig krijgen. En dan de... Slotvraag: Hoeveel uh, sterren krijgt hij als je dan mag kiezen tussen 1 en 5? Nou, uh, ik zie in sommige kranten dat ze vanwege uh, de reacties van lezers... dat ze geen sterren ja. meer bezetten bij <laughs> boeken en films. Ik vind het onhandig, vooral ja, die, die films. Ik begrijp recensies. het ook niet. Het is allemaal uh, bangigheid voor de <kwijnt> social media en het gaan eens erop. Nou, ik vind uh, dat Rutte nog steeds wel 4 uh, sterren verdient. Uh, dus goed. Uh, nog steeds goed, maar ik denk wel dat uh, hij heel erg moet uitkijken. En uh, ik ben vooral benieuwd hoe die coalitiepartners met oog op verkiezingen volgend jaar voor de provinciale staten en indirect Eerste Kamer en voor Europa uh, hoe uh, goed dat verbalen van Rutte, die politieke handigheid, het politieke woord, hem nog steeds gaat blijven redden. Dankjewel. Politiek commentator Kees Boman. Het einde van een tijdperk. Dat lijkt in Spanje aangebroken nu de Baschische terreurorganisatie ETA... heeft aangekondigd zich begin mei op te heffen. De ETA streed voor een onafhankelijke socialistische Baschische staat... en heeft tientallen jaren voor dood en verderf gezorgd... in Baskeland, maar vooral ook in de rest van Spanje. Bij de aanslagen die de organisatie pleegde, viel meer dan 800 doden. En over de oorsprong, resultaten en ondergang van de militaire beweging gaan we praten met Maarten Steenmeijder, hoogleraar Spaanse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor u was het geen uh, verrassing, neem ik aan, hè? dat ETA zich ophefte? Nee, in 2011 hadden ze al gezegd dat ze de wapens definitief hadden neergelegd. Hebben ze dat gedaan, hè? Uh, dat hebben ze gedaan, zeker. Nee, er zijn sindsdien, dat was niet helemaal vanzelfsprekend. Want in 2006 hadden ze ook al gezegd, we leggen de wapens neer. Toen was er overleg uh, tussen, tussen Baschische uh, ETA-gezinden en de, en de socialistische regering. En toen hebben ze, terwijl die onderhandelingen uh, net waren afgelopen... op uh, het vliegveld van Madrid, misschien herinnert u zich dat nog uh, die bomaanslag gepleegd ja. waar een uh, deel van die terminal helemaal in elkaar lazen, daar ook doden zijn gevallen, dus de betrouwbaarheid van de ETA uh, die was niet uh, helemaal, was geen vier sterren zal ik maar zeggen. Ik begreep dat die bekendmaking nogal wat uh, reuring heeft. Nou, het, je ziet inderdaad dat er helemaal dat er vooral verontwaardiging is. Uh, je, overal lees je hetzelfde dat uh, in dat communiqué staat dat ze onderscheid maken tussen. Ze bieden dus een excuses aan. Dat hebben ze nooit eerder gedaan. Dus dat was, dat was goed. Maar ze maken eh, onderscheid tussen slachtoffers die onschuldig zijn. Burgers enzovoort. En slachtoffers die eigenlijk, dat suggereren ze, terecht eigenlijk eh, slachtoffer zijn geworden van ETA. Dus politici, eh, politie, eh, militairen enzovoort. Dat heeft een enorme eh, reuring veroorzaakt eh, onder, eh, onder de bevolking, onder, in de pers. Eh. Waarom vonden ze dat zo erg? Ze vinden dat eigenlijk ieder slachtoffer onschuldig is. Nou ja, de, de, de vervolking vindt dus, en, en eigenlijk vindt heel Spanje dat... dat ze hun excuses moeten aanbieden voor alle slachtoffers ja, ja. die gemaakt zijn. Ja. Maar dat was overigens ook een van de tactieken van de ETA om... Uh, dat heet dat ze al een jaar of twintig en dat heeft ze heel veel draagvlak gekost... Uh, dat ze dus uh, ook burgers... Uh wilde treffen. En dat noemden ze dan de socialisatie van het lijden. Ja, ja. Dat was zo'n term. Dus ook supermarkten. Ook, uh, ja, ook maar, gewone burgers. Maar door dit te zeggen betekent het ook dat je uiteindelijk van de wortels van je beweging helemaal geen afscheid hebt genomen. Nou, dat is zeer de vraag. Uh, men denkt nu dat het wel het einde van het tijdperk is. Maar ja, uh, ik denk dat als zo'n kern is van een groep die zich nog steeds gekrenkt voelt uh, en er zijn omstandigheden uh, economisch of, of die, die, die gevangenen die, die er nu nog overal verspreid in Spanje zitten, komen terug... en komen, worden naar hun idee niet, niet goed opgevangen, worden uitgestoten... dan heb je best kans dat er toch weer een kern van, van vrok ontstaat... Uh, die, uh, die weer vlam kan vatten. Dus. En ze hebben volgens mij ook nog steeds niet... want officieel hebben ze vlees jaar alle wapens ingeleverd. Maar ik las van de week in een Spaanse krant... dat ze in Frankrijk toch weer nieuwe wapens hadden uh, ingeleverd. Uh, dus, uh, vol en hoe controleer je dat? Hoe weet je nou of er niet ergens nog... Oh, weet je wat ik nou uh, benieuwd naar was? Hoe dat ontstaan is, dat uh, separatisme daarin? In, in ja, nou dat, dat is Basland is natuurlijk altijd een beetje een aparte plek geweest. In, in Spanje heeft ook een taal... taal. die, die met geen enkele andere uh, Indo-Europese taal iets te maken heeft. Grootraadsel waar dat vandaan komt. En je had in de aantal burgeroorlogen in de 19e eeuw... Carlistenoorlogen heette die. En daar hadden zeg maar, de Basken de verkeerde kant gekozen. Uh, dus de conservatieve kant, de carlistische kant. En dat vond Madrid... Die Liberaal, niet goed. En toen hebben ze de oude rechten van de Basken, de Fueros, echt uit de middeleeuwen dateren die nog, die hebben ze afgenomen. Uh, dus dat betekent dat ze ja een aantal privileges niet meer hadden. En uh, dat betekende dat er een voedingsbodem ontstond voor uh, nationalisme, voor vlok. Voor en toen is er een meneer opgezocht ge van Geert Wilders uh, van die tijd, uh, Sabino Arana heet hij die eigenlijk helemaal niet zo goed Baskisch sprak... maar die vond dat het, uh, Baschisch was een superieure taal. De Spanjaarden stonken, die aten alleen maar knoflook. Uh, nee, echt waar. Als je die geschriften levert, je weet niet... Wilders is daarbij gewoon een, een, een toonbeeld van beschaving en, en tolerantie. En uh, dat, heeft, dat is eigenlijk de voedingsbodem geweest voor dat nationalisme. Ja. Wij Basken zijn een superieur volk. We hebben ook een apart bloedgroep, we hebben een aparte soort schedel. Uh, en dat is nog steeds, uh, in, ook na de dood van Franco, of eigenlijk weer... Opgepakt door de nationalistische partijen ook. In, en zeker ook door de ETA. Uh, dus daar, dat is een heel verkeerd soort ideeëngoed. Dat ETA lang is, heeft, ja, ja, maar de, de, die ETA die baseerde zich op dit soort oude, oudere theorieën dus, en gedachtegoed. Ja, zeker. Maar in, in, in, in begin jaren 60 is het gewelddadig geworden. Ja, uh, in 68 hadden ze hun, zijn 59 opgericht. In 68 de eerste doden gevallen. Uh, uh, dodelijke slachtoffer van de ETA. Ja, het was natuurlijk de Franco-tijd toen. Dus er was enorme repressie. Uh, dus ja, nou ja, goed. Uh, uh, nou, ik wil niet zeggen dat, dat je daardoor voor begrip hebt. Maar het is toch iets anders om dat soort aanslagen te plegen... in een dictatuur uh, als in een uh, democratie. En Spanje, ik bedoel, 1979 heeft... Baskeland een eigen statuut gekregen. heeft een eigen autonomie gekregen. Een verregaande autonomie. Uh, en de 90% van alle slachtoffers zijn gevallen... na de dood van Franco van de ETA. Dus dat zegt veel over... dat is ook wat je overal leest nu in de Spaanse kranten. Het is zo zinloos geweest. Wat heeft die 40 jaar van uh, aanslagen nou opgeleverd? En het werd toch ook in echt in Baskeland niet echt gedragen? deze. Gemeente. Nou, steeds minder. In 1997 in is er een politicus vermoord. Uh, uh, want de ETA wilde als los... Dat al die gevangenen, dat was een beleid van de regering, die werden overal en nergens in Spanje ondergebracht die eten maar niet dicht bij huis. Kregen ook een heel streng regime met geen verlof en dat soort dingen meer. Eh, zodat ze ook niet bij elkaar konden klonteren en eh, weer eh, nieuwe, tot nieuwe verzetsdaden vanuit de gevangenis zouden kunnen komen. En eh, toen eh, wilden ze voor, voor als losgeld wilden ze dus dat die gevangenen allemaal naar Baskeland zouden komen. En daar in de gevangenis hebben ze niet aan gehoor gegeven. Hebben ze die man vermoord. En toen gingen de Spanjaarden binnen en buiten Baskeland met miljoenen de straat op. En is er een hele beweging ontstaan van de slachtoffers die ze steeds meer hebben gemanifesteerd. En het draagvlak is dus enorm afgenomen in de loop van en de jaren. En werd het dan uiteindelijk gewoon een puur terroristische organisatie? Of was er inderdaad nog een idealistische kern? Nou ja, het, het is natuurlijk altijd die, die idealistische kern. Kun je afvragen of, dat nou zo, uh, of die nou zo sterk was. Het, is natuurlijk, het wordt steeds meer een clubje dat het natuurlijk steeds meer ingesloten wordt door al die maatregelen van de, van de regering die heel streng waren en ook wel effectief gebleken zijn. Dus het was steeds meer een clubje dat moest zien te overleven. Dus die ideologie. En dan probeerden ze wel als de economische crisis jongeren eh, te recruteren en te interesseren voor de zaak. Maar het was, ja, volgens mij krijg je dat bij veel van die terreurbewegingen, dat het een leven op zichzelf gaat worden. Dat het niet zozeer meer om de zaak gaat, maar om, ja, wij zijn, wij zijn een terreur, Je kan ook niet meer bovengronds komen. Nee, precies. Ik nee. geef trouwens dat er ook een, een, een roman op dit moment... heel populair is ja. in Spanje die hierover gaat. Ja, Vaderland, Vaderland heet het. ja, Patria. Ja. Uh, en dat is in Spanje al anders. echt onwaarschijnlijk... dat zo'n soort roman anderhalf jaar lang... Ja. nummer één op de boeken tot 700.000 exemplaren verkocht. Dat is ook paar maanden geleden in het Nederlands uitgekomen. Ja. gaat dus inderdaad over twee families. Heel goed bevriend met elkaar in een dorpje. En de ene uh, is een, transport, een transportbedrijf. Er wordt losgeld gevraagd, revolutionaire belasting. En die wordt uh, op een gegeven moment wil hij niet meer betalen. Kan hij niet meer betalen? Hij krijgt een kogel uh, door zijn kop heen. En daar blijkt de jongen van een uh, andere familie, van die andere familie, die bevriende familie, blijkt meegeholpen te hebben aan die moord, medeplichtig te zijn. En dan betekent... Dat dat die twee families totaal van elkaar gescheiden worden. En dat het familie van de slachtoffer, weten we dus, dat die dus met die kinderen, ja. dat die dus de sociale schande zijn. Die worden dus verbannen, uitgekotst door de priester, de plaatselijke priester, door de plaatselijke slager, door nou enzovoort. Dus je ziet op heel lokaal niveau wat die terreur dus voor uh, effect heeft op het dagelijks leven. Met name in de wat kleinere stadjes. Maar het succes van dat boek, dat zegt toch ook wel iets, hè? Dat dat... Ja, dat het ja. eigenlijk uh, uh, da, ja, zo erg was ja. het dus. En het is natuurlijk in de krant is het toch wat anders uh, dan wanneer je het uh, ja, uh, zo, uh, zeg maar, uh, helemaal kunt volgen in een verhaal. Ja. In 1997 deed het aan, uh, de ETA een aanslag op een grote politicus in Spanje, ja. Miguel ja. Anjo Blanco. Toen brak ik echt de. Ja. Pleurus. Ja, ja, ja, ja, nee, dat, dat, dat noemde ik net al. En toen gingen ze dus met, met miljoenen tegelijk de straat op. En toen zijn ook al voor het eerst die onderhandelingen door de socialisten uh, met, uh, de, uh, met, met eta-gezinden, zal ik maar zeggen. Niet de eta zelf, die zijn er later bij gekomen. Uh, en uh, ja, dat was ook een heel erg politiek ding, want uh, Rajoy, dus de. De, de, de huidige premier, die vond dat helemaal niks. Je heeft dat verkettertje je moet niet met terroristen onderhandelen. Hebben de socialisten toch gedaan. Uh, en ja, uh, dat heeft uiteindelijk toch wel zijn vruchten afgeworpen. Eigenlijk die combinatie, denk ik, van het onderhandelen... en toch heel stringent van uh, bepaalde dingen. Die, daar zijn we onverbiddelijk in. We, gaan, we willen wel die ETA-gevangenen helpen... Te, opnieuw uh, in de maatschappij weer terug te komen. Uh, dat wel, maar we gaan uh, uh, we gaan, uh, we gaan verder... Gaan we niet. Als je nou vergelijkt Catalonië, ook een eigen taal, ook een nationalistische stroming, in ja. Baskeland. Ja, dat is, dat is inderdaad een heel apart punt, want uh, je, nu is het vooral Catalonië dat het ja. zich manifesteert, maar eigenlijk is dat altijd een heel ander soort geweldloos ja. nationalisme geweest, omdat ze ook een steeds veel sterkere cultuur hadden, die taal en de cultuur. Baskeland heeft eigenlijk tot voor kort had hij geen eens een literatuur. Er waren zeg maar enkele tientallen boeken in de loop van vele eeuwen geschreven. Dus ze hadden, ja, dus vandaar dat die Arana ook heel erg zijn best deed om die dat nationalisme te creëren in de vorm van een ja. verhaal van dat afzetten tegen de Spanjaarden. Terwijl de Catalanen toch meer, ja, dat zou je nou niet zeggen. Maar het is tot voor kort was dat echt een beetje onderhandelen met elkaar. Madrid, Barcelona. We, het is beter als we toch samenwerken. Uh, en dat is in Baskeland, is dat. Uh, is dat echt al veel, veel. Altijd veel meer op scherp gesteld. Is het nu over? Nou, dat is inderdaad een belangrijke vraag. Uh, daar lees je eigenlijk ook daar blijft dus niks over. Maar ik zou me, nou wat ik net al zei, het zou mij niet verbazen als er toch een soort van kern overblijft. Er zijn een paar gevangenen net vrijgelaten, twee weken geleden. En die werden als helden onthaald door toch een enkele tientallen mensen in het dorp waar ze weer terugkwamen, het stadje waar ze weer terugkwamen. Dus ja, er zijn toch nog steeds wel Basken die, die, die, die sympathie voeren, zelfs voor de gewapende strijd tegen, tegen Spanje, de grote vijand. Dankjewel, hoogleraar Spaanse taal en cultuur Maarten Steenmeijer. Het ging dus over het aangekondigde einde van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Als u meer wilt weten, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl schuine streep nieuwsweekend. Of u kunt ook twitteren met de hashtag nieuwsweekend. Langzaam weg, waar zou ze naartoe gaan? I love you always, forever. Donna Lewis was de zangeres. De afgelopen week brachten de Franse president Emmanuel Macron... en zijn vrouw Brigitte een bezoek aan Donald en Melania Trump. Het handen schudden tijdens het weerzien van de presidenten... oogde eerder als een mislukte rappersgroet... dan dat het eruit zag als een presidentiële begroeting. Verder werd er geduwd en getrokken, op schouders gemept... en in armen geknepen. Voor een buitenstaander leken het een stel pubers. Horkerig, onhandig. Maar de lichaamstaal-expert weet wel beter. Eén groot machtsspel. Bij ons is psycholoog en deskundige op het gebied van lichaamstaal... Denise Deschamps om deze vreemde politieke paringsdans te duiden. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, wat, uh, wat zagen we nog meer gebeuren... behalve dat gekke handen schudden uh, met geduw en getrek? Ja, we zagen bijvoorbeeld ook dat Donald Trump uh, wat roos van Macrons schouder... Ja, was het roos? Ik heb geen idee of het er of echt rood zat. Maar het was in ieder geval vrij oh. kleinerend om dat te doen. Het is een soort grooming. En normaal is dat een sociale activiteit. Maar als ik net doe alsof er bij jou iets op jou zit... wat ook niet heel hygiënisch is, dan kleineer ik jou daarmee. Dus daarmee breng ik mezelf in de dominante positie. Ja. Dus het zou heel goed een, een spelletje kunnen zijn eigenlijk. Nou ja, dat hij opeens de deed alsof hij iets zag. He, opeens strekte hij zijn hand uit. Ja. En het is ook nog vrij dicht bij je gezicht. Hè? Ja. Dat vind ik ook nog wel iets anders dan als het misschien op Altijd. je schouder is ja. of zo. Of aan de exact. Bovenkant ja, en van ook je arm. vooral de nek bijvoorbeeld. De nek is een heel kwetsbaar deel van ons lichaam. Wordt overdag weinig aangeraakt. Is de belangrijke slagader. Uh, en als iemand daar dichtbij komt, dan voelen we ons vaak snel bedreigd. Nou, je ziet in eerste instantie dat Macron redelijk stevig blijft staan, dat hij niet meteen wegdienst. Maar op een gegeven moment gaat hij wel lachen om wat Trump aan het doen is. Maar daarbij trekt hij zijn neus en zijn lip een beetje op. Wat staat voor afkeer. Dus het was eigenlijk een bitterzoete lach. Het was niet wat grappig, maar het was eigenlijk. Ik lach, maar ik vind het niet leuk. Dat, dat soort uh, lichaamstaal, als je je neus dan een beetje optrekt, daar heb je zelf eigenlijk geen controle over. Hè? Nee, dat je noemen we de micro-expressies. Ja. En daar hebben we inderdaad helemaal geen controle over. Botox is de enige manier hoe je daar uh, oh, je een eind aan, aan, eind aan maakt. maakt. Ja, hoe je daar een eind aan yes. maakt. Ja. Nou, ja. dat is misschien wel een idee om dan. Uh, <laughs> eh, nou ja, trouwens, het zou best kunnen hoor, dat Trump botox gebruikt. Maar Macron dat denk zou ik niet. Zijn vrouw niet gewoon niet hier. nee, nee. <laughs> nee. Dat is duidelijk. Maar goed, het zijn uh, behoorlijke ego's beiden. Hè? Hoe, ja. hoe, hoe, hoe zie je dat? Um, Met dat... Met Handig al dat handige schudden, trek. Ja. En je ziet bijvoorbeeld dat Macron, die legt regelmatig zijn uh, hand bij Trump... op de rug of de schouder of de bovenarm. Dat is allemaal hiërarchisch om aan te geven... ik wil de leider zijn. Maar dat doen ze bij elkaar. En ze proberen maar elkaar Fransen te doen dat sowieso veel meer toch? Veel meer aanraken. Ja. ja, ze zeggen daarbij, welke cultuur dan ook... dat de arm is een soort intimiteitsmeter. Hoe hoger je gaat, hoe hiërarchischer het wordt. Dus dit is nog redelijk vriendschappelijk. Maar als ik dit ga doen, dan zeg ik daarmee... dat ik me boven jou voel staan eigenlijk... En dat zie je hier ook gebeuren. En deze mannen krijgen daar ook heel veel training in natuurlijk. Hoe zoiets Is dat zo? Doen. Ja. Wacht ja. Ziet... even. Gaan ze serieus naar een, naar een leraar? Ja. En dan gaan ze daar voor de spiegel staan kijken naar zichzelf of zo. En dan handjes op elkaar... Nee, toch? Nou, niet voor de spiegel, maar het wordt wel gefilmd heel vaak... want dat werkt beter qua cognitieve processen in de hersenen... om het te filmen en het daarna terug te zien. En ze leren gewoon de theorie van wat straalt macht uit... wat straalt onderdanigheid uit. En je ziet dat bij Macron heel goed terug in dit stuk ook... dat hij heel vaak vanuit het rationele deel van zijn brein... bepaalde bewegingen maakt. En dat zie je doordat de timing niet helemaal klopt. Dus het duurt net iets langer omdat dat deel minder snel gaat. Kees Bowman zit ja. nog aan tafel, die zit, zit te knikken. Heb jij ooit wel eens een politicus gesproken... die zo'n lesje heeft gehad? Ja, er wordt wel degelijk over gesproken. Sterker nog, ik denk dat het bijna als tool, wat ik nu ook van jou hoor. Hè, dat je die eigenschappen, uh, ja, die staan beschreven. Die, daar kun je iets mee doen, die kun je analyseren. dat er ook gebruik van gemaakt wordt. Ik herinner mij sowieso, dat heeft dan wel met de wereldpolitiek te maken. Eén moment, dat was bij Clinton, het overleg tussen Rabin en Arafat. En die hadden toen een akkoord afgesloten. Het was een handshake, hè, de beroemde wereldfoto. Zoek het maar op, je kan het zo vinden. En op een gegeven moment lopen zij weg in beeld. En het wordt nog wel eens gebruikt uh, als voorbeeld over politieke body language. Uh, dat uh, Arafat die wil eigenlijk de hand op de rug van uh, Rabin leggen. Nou daar moet Rabin natuurlijk helemaal niks van hebben. En Rabin wil dat doen bij Arafat. En daar wil Arafat natuurlijk niks van weten. Met andere woorden, zij raken een beetje in de war en verstrengeld in elkaar. En lopen min of meer uh, qua armen op de rug uh, gearmd. Uh, Ruggearmd, ik weet niet of dat mm -hmm. bestaat uh, als term, uh, lopen zij uit het, uh, uit het beeld. Maar je ziet het heel vaak gisteravond nog bij uh, de persconferentie van uh, mevrouw Merkel en Donald Trump. Toen uh, ik let er graag op mm -hmm. op dit soort uh, uh, momenten, omdat het soms ook iets over de politicus zegt. En toen dacht ik... ja, wat gaat er gebeuren dat een vrouw... de hand legt op de rug... van, uh, van de gastgever. In dit geval Trump. dacht ik, Het ligt niet voor de hand. Maar het lijkt me ook niet lekker om die hand van Trump... Maar hij op deed ja wel. Ja, hij deed het wel. Oh ja. Dat is toch even een klein, uh, klein setje. Ja, je moet het niet te erg doen. Mm -hmm. Zoals we weten dat... Uh, Ruud Lubbers zaliger daar een keer... Uh, een faux pas mee uh, gemaakt heeft. Met iets uh, te enthousiast... de hand op de rug leggen. Maar het speelt wel degelijk... een rol. Europese ja. toppen... Kijk er maar eens naar. Zet het geluid af. Kijk alleen maar naar de plaatjes. Nou ja. Dat is één groot circus van uh, de handen. Wij zagen op een gegeven moment Trump en Macron hand in hand. Ja, dat was echt open. een heel treurig gezicht dat hij daar op de bordes... Dan wordt die... Meegesteurd als een Als een kleuter die, die uh, en, en nu gewoon uh, weer in de bokser zet wordt. Uh, Huppekedee. Ja. Ja. ja, wat er gebeurt als je de, de mm -hmm. beeldjes vertraagt... wat wij altijd doen voor analyses... dan zie je dat Trump maakt eigenlijk een, een wijde beweging... Uh, om te illustreren wat hij zegt. Macron reageert daarop, want hoe groter je jezelf maakt... hoe machtiger je overkomt. Dus die doet ook dit en wil Trumps rug aanraken... wat een stukje dominantie is weer. Maar dat was Trumps initiële beweging helemaal niet. Dan gaat Trumps hand omlaag tegelijkertijd en pakt Macron zijn hand weer vast. En Macron blijft de hand vasthouden, maar Trump trekt hem mee. Dus daarin zie je ook een strijd. Want degene die bepaalt wat er gebeurt, welke beweging, welke richting, is de leider. Dus jij houdt mij vast, dan trek ik aan jou en dan ga je mijn richting op. Maar dus het was daar... ook een belachelijk gezicht, it, toch? It, ja, het zag er niet uit. En, en dat mooi. kussen op het voorhoofd van de voorzitter van de Europese uh, Commissie, Jean-Claude Juncker, daar vrezen soms politici als ze bij hem op bezoek komen, Oh jee, als je me niet gaat kussen maar hij pakt vaak gewoon vol het hoofd en kust uh, het, voorhoofd. het voorhoofd hoe moeten we dat uh, ja, duiden ik heb het beeld niet gezien maar meestal op het voorhoofd kussen doen we in een vorm van ik ben trots op je maar dus ik sta boven jou want als ik jou op je voorhoofd mag kussen dan ben ik de baas. Ik zeg dat jij het goed gedaan hebt, ben ik degene die dat bepaalt. Hij doet het vooral bij mannen ook, hè? Vooral bij mannen? Ja, okay. ja anders krijgt hij ja. misschien problemen. Maar goed, de dames die waren er natuurlijk ook bij. Melania en Brigitte. is Daar, ook, daar is ook beeldmateriaal van, hè? Wat ja. kun je daaruit opmaken? Ja, je ziet dat Melania denk ik toch wel steeds meer comfortabel wordt in haar rol. Dat zij niet meer, op het begin was ze nog aan het zoeken... en ook met haar gezichtsuitdrukking liet ze heel vaak dingen zien... die misschien achteraf niet zo handig waren. En nu lijkt ze dat veel beter onder controle te hebben. Ze strompelden allebei op hoge haken door de wei. Ja. Of tenminste door, door, door het gras. Ja. is wel knap uh, van haar, ondanks wat er op dit ogenblik allemaal uh, over de strapatsen van een man buiten komt. Het lijkt me, zou ze dat echt moeten oefenen? Ik neem aan dat daar naar gekeken wordt, want je kan toch bijna in deze chaos van emoties bijna toch niet meer natuurlijk reageren. Ja, ja, inderdaad. Helaas uh, wordt er heel veel op getraind, ergens dat het niet meer helemaal authentiek is. Maar ja, soms is het ook wel handig als je kijkt naar de gezichtsuitdrukking bijvoorbeeld van Melania uh, toen Trump een uh, persconferentie gaf en dat haar lach ineens wegging. Waar natuurlijk heel veel mensen over gevallen zijn. Ja, wellicht is dat haar oprechte emotie, maar niet zo handig om te laten zien publiekelijk. Dus wordt dat allemaal weggetraind? Nou, je kan niet alles wegtrainen. Um, wij trainen er ook heel veel in en de waarheid lekt altijd door. Dus ergens ga je zien, je ziet bij Melania ook wel eens... als je gaat opletten, dan lacht ze. Maar stiekem heeft ze een vuistje, dan heeft ze haar arm hangen... maar dan knijpt ze in haar vuist, dus daar zie je eigenlijk spanning. En als we echt lachen, dan ontspant eigenlijk ons hele lichaam. Dus de waarheid komt er wel ergens uit. Maar als jullie mensen trainen, dan is het toch ook nog zoiets... van dat uh, mensen uiteindelijk zien dat mm -hmm. er iets in die lichaamstaal niet klopt bij de rest van het verhaal. Ja. Dus uh, je, je kan iemand wel laten doen alsof hij uh, volledig onberoerd is... Ja. maar het, het verhaal is meestal zo duidelijk dat dat niet kan. Dus ja. Wat doe je dan? Nou? nou, wij zijn tegen het trainen, dus iets verbergen. Wij zijn meer voor het trainen van wie ben je van binnen, hoe is de situatie. Dat Betekent ook dat het niet one-size-fits-all is. En als met die handdrukken, als jij van nature iets onderdaniger bent, hoef je niet zo'n enorm dominante handdruk te geven. Of Donald Trump die nu zijn hand onderhands aanbiedt met de handpalm naar boven ja, ja. toe, ja, dat past eigenlijk niet bij zijn karakter, want hij is een hele dominante, bijna agressieve man vaak. Hm. Dus wij trainen daar bijvoorbeeld niet, of wij maar kijken die naar wie ben je. Dan? Uh, van heel veel commerciële bedrijven tot provincies, gemeentes, het varieert. En wat, wat, waarom moeten die mensen dan getraind worden? Enerzijds trainen we ze om hun eigen uitstraling onder controle te krijgen. Dus er zijn mensen bijvoorbeeld die zeggen, ja, ik krijg steeds te horen dat ik heel nonchalant overkom of arrogant overkom maar dat voel ik helemaal niet van binnen. Hoe kan dat nou? En dan kijken we naar, wat, wat doe je met je lichaam? Hoe kan dat dan? En dan proberen ze dat op een natuurlijke manier te laten aanpassen zodat hopelijk wie ze van binnen zijn ook meer naar buiten komt. En de andere kant is het leren lezen van de lichaamstaal van je gesprekspartner. Want als ik terwijl wij praten kan zien wat er in jou omgaat qua emotie, mm. dan kunnen we beter verbinding maken met elkaar. Maar waar komen die regels vandaan? Hè, van die lichaamstaal. Wie zegt bijvoorbeeld mm. dat degene die die hand terug houdt dominant is? Of, of, of, Hele goede vraag. Komt dat uit de, uit de, uit de biologie? De apenrots? Heel veel wel. Ja. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Als je op internet gaat zoeken, kan je er ook heel veel vinden. Uh -huh. maar allerlei verschillende universiteiten, maar ook bijvoorbeeld de CIA. Die hebben daar ook heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, het heeft wel heel veel biologische dingen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar die handdruk, als ik ja. mijn handpalmen laat zien, laat ik daarmee zien, ik ben open ik heb niks te verbergen, terwijl als ik ze naar beneden houd, juist niet. En de pols is een heel kwetsbaar deel van ons lichaam, en als ik die toon, geef ik daarmee een stukje kwetsbaarheid aan jullie aan. Dus ik ik hoef niet de baas te zijn over jullie, want ik laat een kwetsbaar stukje aan jullie zien. Op het moment dat ik dat niet doe juist, dan laat ik dat niet zien. Bij honden is dat bijvoorbeeld ook zo, Als twee honden elkaar tegenkomen, dan draait de minst dominante hond, die draait zijn kop helemaal weg en laat zijn nek aan de andere hond zien. Nou, Hier ook weer die hele belangrijke slagaderen, die laat hij dan zien aan die andere hond om aan te geven, ik probeer jou niet aan te vallen, het is oké. Okay. En bij mensen doen dat exact hetzelfde als wij, dus ik voel me bijvoorbeeld geïntimideerd door jou, dan doen mensen vaak dit. Dus ze draaien hun hoofd een beetje, niet zoals de hond, en laten daarmee hun nek Beetje schuin. Ja. Dus als de gasten een beetje een kopje schuin gaan houden, Peter, dan moet je een beetje dimmen. Nee, volgens mij is het iets anders, maar corrigeer me onmiddellijk uh, uh, als ik ongelijk heb. Ik ja. heb altijd begrepen dat vooral vrouwen dat doen, dat ja. kopjes schuin laten hangen. En dat het uiteindelijk vandaan komt van, ah papa, luister, geef me lekker een ijsje. Ik ja. zal het nooit meer doen. Ja. Is, is dat zo dat kan ook. Ja, vrouwen doen het meer dan mannen. Vrouwen hebben van nature meer signalen van onderdanigheid dan mannen. Mannen hebben meer signalen van dominantie. Dus, ja, helaas. <laughs> kan ja. Ik kan het zo over hebben. <laughs> Kijk naar Marie de Gaij Fortman. Nou, we gaan het zo meteen hebben daarover. Dus er komt nog terug dat element. Ja. Nog, nee. nog even terug naar die Melanie Trump. Want nee. ik, ik, Melania. Ik sta er, ja, Melania, precies. Mm -hmm. ik, ik sta daar toch met verbazing naar te kijken. Ja. Hoe in deze chaos, wat ik bedoel allemaal boven over haar man, wat hij allemaal gedaan heeft. Ik bedoel, dat kan je niet onberoerd laten. Mm -hmm. Hoe lukt het je dan toch gewoon om van zo'n vliegtuigtrap af te komen... ...en dan gewoon met een stalen gezicht daar gewoon naast te staan... ...en doen alsof je werkelijk midden in een wei met boterbloempjes staat? Ja, ik denk dat kunnen drie dingen zijn. Botox heel veel training of dat ze gefocust is op iets anders waar je op focust dat ga je ook laten zien dus mensen die depressief zijn zijn bijvoorbeeld niet 100% van de tijd depressief en op de momenten dat ze niet depressief zijn laten ze ook wat anders zien dus het zou kunnen dat zij van tevoren in een andere staat is geraakt dus heeft gedacht aan positieve dingen en dat dan meer uitstraalt maar het is wel knap wat ze doet hè? het is enorm knap ja. Ja. ja dus we moeten eigenlijk beter op gaan letten ja, nou ja, je kan er heel veel waardevolle informatie ja. uithalen wel. Ja. Soms uh, leer ik wel als studenten uh, uh, bij politieke journalistiek om uh, naar een debat te kijken of een persconferentie met het geluid uit. Is dat ja. een goede methode? Ja, wij zeggen altijd kijk het eerst met geluid uit, schrijf op welke dingen je ziet, vervolgens met geluid aan om wel de taal eraan te koppelen. Ja, maar misschien moet ik daar ook mee stoppen. <laughs> ja, ja, het verhaal uit de universitaire kring is altijd dat uiteindelijk in de communicatie 65% van de communicatie werkt via het beeld. Dus je kan inderdaad het geluid uitzetten. Ja, ja, nou. ja. de meest recente onderzoeken zeggen minimaal 60% is non-verbaal. Ja. En dat loopt op in een gesprek bijvoorbeeld nu als ik praat en jullie zijn stil, zijn jullie 100% non-verbaal naar mij. Dus het varieert ook tussen die 60% en die 100%. Het meeste is uh, non-verbaal. Ja. Interessant, dankjewel. Psycholoog en lichaamstaaldeskundige Denise Deschamps. Uh, het was dus naar aanleiding van het bezoek van uh, Macron en zijn vrouw... aan Donald Trump en Melania. En als u nou denkt, nou, ik heb die filmpjes niet zo goed gezien... dan kunt u even naar onze site gaan. En daar staat wat van uh, op, op die, die paringsdansen van Trump en Macron. En ook dat, dat stofje wat dan zogenaamd daarop zijn reverse zat. Dankjewel. De Zuidas staat bekend als een behoorlijk corporale mannenwereld. Marita Fortman voldoet niet aan dat stereotype, want vrouw en in haar jeugd lid van een linkse jongerenvereniging en desalniettemin maakt ze als advocaat en managing partner, zo heet dat daar, furoren in die wereld. Misschien is het juist doordat ze afwijkt van een norm, want dat ze die wereld zo treffend weet te bekijken. En dat doet ze in haar onlangs verschenen boek, dat heet Verdrink geen dode eend, wat dat betekent zullen we zo horen. Hierin biedt ze een kijkje in de zin. Keuken van de Zuidas, en laat ze ons leren van haar ervaringen... van successen, van vallen en opstaan. Bij ons aangeschoven dus, welkom. Dank uh, Leg uit, verdrink geen dode eend. Wie is die dode eend? Uh, dode eend uh. kunnen personen zijn, kunnen ook situaties zijn. is eigenlijk uh, alles waar je negatieve energie aan dreigt te verspillen... en je ook uh, afhoudt van het doel waar je eigenlijk echt naartoe wil. Eigenlijk alles wat je irriteert? Uh, kan zijn, inderdaad. Dat kan. Maar het is, zo ver gaat het niet. Maar ik heb nu al een soort van bus rond Verdrink geen door je eend gehoord. Dat iemand mij ook vertelde. Uh, dat hij in het concertgebouw zat. Om naar de Mathees-persoon uh, uh, te luisteren. En dan heb je een middenleuning. Uh, die je eigenlijk deelt. Dus uh, hij kende de vrouw naast hem niet. Maar die pakte meteen. Oh ja. uh, al in het begin die middenleuning. Huh? Lichaamstaal. Huh? Ja. En toen, uh, daar, daar ergde hij zich heel erg aan. Huh? En toen dacht hij. Alleen toen dacht hij. Drink geen door je eent. Mm. Uh, omdat hij een interview met mij had gehad. En toen zei hij: Van ik ben uh, gekomen om hier naar de Mentees-persoon te mm. luisteren. Dus ik laat haar. Mm. En, uh, en ik laat deze situaties. Gaan met mijn armen op elkaar zitten? Grote man. Maar die heeft zich. Uh, en hij zei dat hij dus verder daar helemaal geen last meer van had. Hij had ja, ook natuurlijk is... de hand op de knie kunnen leggen... was het ook over geweest. Uh, nou, ik weet niet of dat... Leuk, hoor. <laughs> het is leuk, hoor. Probeer dat eens in te komen. Er zijn ongetwijfeld meer effectieve wegen. Uh, ook non-verbaal, heb ik net gehoord. Leuk. Maar, uh, ja, Het is leuk. Ja, ja, ja. Het ge besteedt geen aandacht aan iets waar je, toch, uh, waar je, waar je last van hebt, ook. Ja, besteed geen aandacht daaraan. En zelfs nog, sterker nog, soms zelfs ga er met respect mee om. Want soms kan het zo zijn dat iemand eigenlijk vastzit en dus niet mee kan bewegen in een besluitvorming met een groep die wel nodig is. En als je dan ziet dat hij niet meegaat in die besluitvorming. Ik had als managing partner van Houthoff altijd het idee dat ik iedereen. Is over die, een advocatenkantoor. Ja, Houthof is een advocatenkantoor. Dat ik het idee had dat ik iedereen in de besluitvorming bijvoorbeeld over nieuwe huisvesting mee moest krijgen. En dan. En daar is de eigen... Ook een beetje mee begonnen dat de collega-partner naast mij, Marnix aarts, zei: Van en dan, dan fixeerde ik mij op die mensen die ik nog niet mee had gekregen, en dan zei hij wel vaak: van 'Verdrink geen door je eend. Met andere woorden, laat ze ze gaan niet mee. Je hebt al lang het draagvlak, dus verdrink geen door je eend betekende dat ik dat hij eigenlijk niks meer aan mij hoeft uit te, het te leggen. Verspeelde het is verspilde energie om proberen die mensen dan nog mee te krijgen. En en en door precies, en wat ik dus daarnaast ook heb uh, daarmee gekregen is dat ik die mensen dan ook prettiger kon bejegen. Want dan kon ik ze ook, in, als je daar geen negatieve energie, dan kun, je meer, en dan kun je het ook laten en dan kun je nog steeds aardig tegen ze blijven doen. Het is een goede titel, want de, mensen gaan het er meteen over hebben. Uh, de reden om dit boek te schrijven is uw zorg eigenlijk over het bedrijfsleven. Het zou niet toekomstbestendig zijn toch? Dat staat er in de inleiding. Ja, dat is juist. En ik heb dat ook eigenlijk... Het betekent dat, dat bedrijven die in deze dagen uh, echt wel echt innovatief moeten kunnen zijn. En innovativiteit betekent ook dat je uh, ook diverser moet zijn samengesteld, maar in ieder geval belangrijker dan dat, want diversiteit is eigenlijk onderdeel van de bedrijfscultuur. En uh, pas als je echt als bedrijf innovatief kunt zijn, uh, en ook een cultuur hebt die dat mogelijk maakt, waarin mensen zichzelf kunnen zijn dan zul je ook een diverser samengestelde bedrijfscultuur moeten hebben. Nou ja, in ieder geval is het ook een warm pleidooi voor meer vrouwen. Want absoluut. dat is nog steeds eigenlijk schandalig in Nederland. En maar ook meer diversiteit. Ja, ja en het want is, dat, de, de, die klok. doorstroom naar vrouwen verloopt te, te moeizaam. En hetzelfde obstakel geldt toch ook voor culturele minderheden. En je zegt, we hebben het al er, allemaal hartstikke hard nodig het is niet eens meer een luxe. We, we moeten het doen. Ja, en dat is ook echt mijn fundamentele zorg. En uh, dus je ziet uh, gedrag in de top, uh, waar het niet gaat om intenties. Hè. De intenties zijn goed, ook als je vijf witte mannen in een bestuur hebt, uh, die zijn capabel. Uh, maar je ziet wel dat daarmee uh, wel een soort van gedrag ontstaat, uh, waar heel veel zaken niet mee worden genomen. En door gewoon diverser is niet alleen meer vrouwen, maar ook meer jongeren, uh, toen laten, ook inderdaad andere etnische achtergronden. En het feit dat die luiken dan niet openstaan, maakt gewoon dat je ook uh, gevoeliger bent geworden, dat je dingen uh, totaal over het hoofd ziet, dat je geluiden uit de samenleving niet weet te duiden. Uh, je maakt je onderneming misstanden gevoeliger, maar als je het positiever formuleert ook uh, minder dat je echt aan de kant van het ondernemerschap uh, nou ja, ziet waar de kansen liggen. Dus het is ook het omarmen van talent. Er zit zo verschrikkelijk veel talent tussen dat wat we minderheden noemen, dat je die ook echt moet willen hebben. Als bedrijf. Dan zit je wel op de zuid als op de eerste ring om te bekijken hoe het niet moet, hè? Uh, <laughs> nou ja, ik, ik kan je wel zeggen... dat ook daarin gelukkig een grote verandering plaatsvindt. Maar dat het, dat het niet makkelijk is om vanuit een minderheidsgroepering... Uh, door te dringen tot dat wat uh, toch de archaïsche advocatuur uh, heette... in de jaren tachtig, toen ik uh, daarin stroomde. Maar gelukkig is, zijn die luiken al wel open. Ik heb gezegd, uh, uh, ook al eerder gezegd dat advocaatfamilies uh, best wel de advocatuur domineerden, maar dat is al echt al heel lang... Niet meer zo. Maar je moet wel de taal kunnen spreken... en bijvoorbeeld met zijn voor kunnen eten. Uh, nee, wat belangrijker nog is dan dat natuurlijk, dat moet je doen. Kunnen, maar dat is een gewone, normale manier van omgaan. Ik zie dat onze kantoren al zo divers zijn... dat dat eigenlijk niet meer echt het issue is. Wat belangrijker is, is dat uh, ze vaak niet goed weten... wat je nodig hebt aan papieren en aan achtergrond... om überhaupt te worden toegelaten. Omdat het gaat om het allerbeste talent. En als, uh, als je heel talentvol bent en je hebt hele hoge cijfers gehaald... maar je hebt de verkeerde studierichting gedaan... en dus je hebt niet de civiele studierichting gedaan, dan hoef je het gewoon niet te proberen aan de Zuidas. Dus uh, de vraag is of ze gewoon tijdig genoeg in hun studie... als ze denken van, nou, dat is mijn ambitie... om bij een van de beste kantoren, uh, advocatenkantoren van Nederland te horen... dan is er wel iets wat, wat je echt moet doen. Vroeger was dat inderdaad naar die corpora gaan. Nu is het in ieder geval zo dat je wel het juiste curriculum hebt. En, uh, en heel veel blijken dan te laat daarachter te komen. Uh, in een interview in het Parool zegt u... het zit er helemaal ingebakken, de weerstand... Uh. tegen en het delen van de macht. Ja. Dat is, het is wel een machtsstrijd. En dat is niet een machtsstrijd alleen om geen vrouwen toe te laten. Het is gewoon een machtsstrijd om niemand toe te laten. Dus het is dezelfde vorm van machtsstrijd... dat al ben je Trump en uh, Macron, dan ga je nog steeds een machtsstrijd aan. Het, is, het houdt nooit op. En, uh, maar het is wel zo dat, uh, dat dat wel mijn fundamentele zorg is. Dat als je in die positie bent, dan ben je ook in de positie... om het goede goed te doen. En daar hoort ook bij dat je talent moet om omarmen... En en dat je mensen ruimte moet kunnen geven en om je heen... en niet alleen maar je macht moet kunnen tonen. Dat is gewoon een slechte bedrijfscultuur... en leidt ook tot slechte beslissingen uiteindelijk. En uh, ja, daarmee krijg je mensen niet gemotiveerd mee. Het is ook niet het leiderschap wat we eigenlijk willen. Nee, het is één het is groot strijdtoneel. To Laatst was ook al in het nieuws dat er zo'n 3,5 kilo kook... per dag door de neuzen gaat op de Zuidas... Die ook wel de snuifas zo. wordt genoemd. Wist u dat? Zo, Heeft u dat nee. niet gelezen? Ja, zo, nee, Ik heb het gelezen en ik heb het ook wel met enige verbazing gelezen. Want het was volgens mij vrij empirisch opgesteld. Ja, ja. En, we... uh, ja, en, uh, dus, uh, en ik heb zelf het idee dat we stukken saaier zijn dan dat. Maar misschien gaat er een hele deel van de wereld langs mij nee, heen. Nee, maar dat kan. Maar, maar voor een buitenstaander... Uh, ik kom nog wel eens in zo'n bedrijf. Het is ook als je er buiten staat en toch al zeg maar, niet meer twintig bent... dan ben je blij als je weer buiten bent. hoor. Nou, dat kan ik wel uh, beamen. Ik voel me er heel erg thuis. En ik vind dat ik een ontzettend gezellige kamer heb. Is maar, dat zo? Vind ik echt. Maar nee, mijn, een, van mijn, u, uh, nee, een van mijn inruimen. oudste jeugdvriendinnen... die directeur op een Jena plantschool is... die was laatst voor het eerst op de Zuidas. Nou, en die was inderdaad net als jij... die, die was echt helemaal uh, flabbergasted... over die. Sfeer. En die vond in ieder geval gelukkig. Ik vond dat ik echt een gezellig kamer heb met rode stoelen. Maar gelukkig vond ze een kamer van een van mijn medewerkers waar echt een heel apart schilderij hing. Ze zei: Ja, in die kamer voel ik mij thuis. Terwijl ik vind je... dat ja. wij wel een heel leefbaar gebouw hebben. En dus je went er ook aan. Als jij vaker bij ons bent, dan vind je het ook Maar u heeft heel in ieder geval nog een eigen kamer. Je komt ook in kantoren binnen. Dan is er een tafel die ongeveer 50 meter lang is. En daar schuif je maar al of niet aan. Je prikt je computertje. In. Ja, maar dat, dus zijn, mij... dat zijn ondernemingen zoals Accenture, die ook in ons gebouw zitten, um, aan de Zuidas, in de Ito-toren, waar mensen eigenlijk inpluggen, omdat ze overwegend bij klanten zitten. Dus dat is, uh, bij ons hebben mensen echt wel hun eigen werkplekken ook, omdat ze vrij hoog, uh, gewoon zwaar moeten nadenken, en heel erg, um, ja, en die hersens, en dat moeten gewoon uh, heel geconcentreerd kunnen doen, en dan moeten er een hele briljante stukken Maar vroeg, wordt er nog wel geroddeld bij de koffieautomaat? Daar nou, gaat Oh, natuurlijk. Ik, ik zei net van. Uh, ik zei vorige week nog uh, tegen drie mensen die bij het koffiemachine stond. en ik zat even zo te luisteren. Ik zei van. Deze, deze, dit gesprek zou zo kunnen. in uh, die aflevering van uh, Zuidas. En toen bleek het dat over Zuidas, iets heel. Ja, ja. ja zo Zuidas, dat het een totaal ander gesprek was. Maar ze moesten echt heel hard lachen toen. Ja. In het in boek vertelt u ook over uw jeugd. U was echt een, een tomboy, hield van judo van Schaken. en ook nog uit een uh, geëngageerd en Progressief nest, hè? uw vader is Bastage, Fortman. Toen dacht ik: ja, hoe verenig je dat nou met het beeld van die inhalige Zuidas? is dat nog een grote strijd geweest, toch? Die wereld die toch... Gaan nou, ik heb wel geld, mijn eigen geld. weg altijd daarin ja. gevonden. En ik heb het altijd goed kunnen combineren, wel het idee... en, en mijn praktijk, en, uh, die uh, gaat over corporate governance... en publiek-private vraagstukken... heb ik natuurlijk toch wel heel heb ik wel een afslag naar, naar de maatschappij ja. ge zelf gemaakt. En dat heeft mijn kantoor ook altijd toegestaan. Maar ik ben best een commerciële advocaat. Ja. En ik heb uh, mooie grote cliënten en ook cliënten uit uh, de overheden... Dus het is wel zo dat eh, het met name het handwerk is van de top van de advocatuur... waar we ook trots op mogen zijn in Nederland. Die ook heel erg belangrijk is voor het goed functioneren van onze rechtsstaat. Ja, nou, een lange weg afgelegd in ieder geval. Dat ook. Uh, ja, zeker. Marie de Geijvoortman, uh, schrijfster van het boek Verdrinken geen dooie eend. Uitgegeven door uh, Business Contact. Uh, hartelijk dank voor je komst naar de, de studio. Zometeen gaan we verder. Dan komen de drie mannen van Fokken en Sukken. Die bestaan 25 jaar. Schrijver Peter Verhelst ontroerde ons. Je oogleden zo fijn gesneden nu ze dicht zijn. De wimpers als zwart gaan. En voor ontroering is ook nu weer plaats. Maar niet alleen. We spreken Peter Brussen over zijn boek over zijn vader, MJ Brussen... genomineerd voor de Brussenprijs, prijs De prijs voor het beste journalistieke boek. De voorlaatste kandidaat voor de titel Beste Leraar Nederlands... van Nederland en België stelt zich aan ons voor. Inwoner van de Digitaalstaat is Kai Leers. Cabaretier Jeroen van Merwijk horen we over zijn nieuwe programma Lucky. René Appel bespreekt de TNA van Ellie Lust. De Taalstaat met Frits Pits. Zo meteen. Taalstaat. Van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Taalstaat.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 The Internet of Things is achterhaald. Tegenwoordig spreken wij liever van The Incentro of Things. Incentro, een IT-bedrijf. De eerste drie maanden geen abonnementskosten bij een alarmsysteem. Kijk op veenstra.com. Nu te zien in Museum Belvedere, Heerenveen Oranjewoud. De Italiaanse grootmeester van het stilleven, Giorgio Morandi. Bestel uw kaart op museumbelvedere.nl. NPO Radio 1.